9 uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Kinderrechtenorganisatie Kids Rights vindt dat de overheid... het inenten tegen mazelen verplicht moet stellen. Voorzitter Dullaert zegt dat zo'n verplichting onontkoombaar lijkt... nu de vaccinatiegraad tot 92,9 is gedaald. 95 is de grens die door de Wereldgezondheidsraad... als veilig wordt aangehouden. Van het kabinet hoeft Kids Rights voorlopig weinig te verwachten... Vorige maand zei staatssecretaris Blokhuis dat het onder de 90 kritiek wordt... en dat hij eerst nog mensen wil proberen te overtuigen... om hun kinderen vrijwillig te laten inenten. Noord-Korea eist het vrachtschip terug... dat vorige week in beslag is genomen door de Verenigde Staten. Volgens de Amerikanen exporteerde het schip kolen... en werd het gebruikt om zware machines te importeren. Dat is in strijd met internationale sancties tegen Noord-Korea. Pyongyang spreekt van een roofoverval en zegt dat de inbeslagname niet in de geest is van de top... tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim... vorig jaar in Singapore. Noord-Korea waarschuwt de VS voor politieke consequenties. WhatsApp heeft een lek verholpen... waardoor het mogelijk was om smartphones af te luisteren. De Financial Times meldt dat hackers via een kwetsbaarheid... in de belfunctie van WhatsApp spionagesoftware... op telefoons konden plaatsen. Volgens de krant is een Israëlisch bedrijf... dat zaken doet met inlichtingendiensten de maker van de software.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 Veel dagelijkse files beginnen alweer korter te worden. Er zijn nog maar een paar files die opvallen. Dat is de A208 van Haarlem naar Velsen. Daar heeft het verkeer nog ruim een half uur vertraging... tussen Haarlem en de aansluiting met de A22. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is het wat drukker voor knooppunt De Nieuwe Meer. Een kleine 10 minuten vertraging daar. En dat geldt ook voor de A27 Almere richting Gorkum... tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat ik het mag heb is toch wel heel goed Anders viel alles ineens in mijn roek Drink, drink, kom pak een beet Het is hier al zo heet Drink, drink, drink, ach ga nu niet weg want het is toch een feest Kees! Kees! Vijftien kleintjes, even poffen ja!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 Faith Mijn blik op de mijn hou van de bergen, hou van de. Nacht. www.zfmzandvoort.nl Ik werd er.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 Telen, stoute dingen, liedjes, zingen, potje, vrije, vaartje, rijden, fietsje, halen, niks dalen, lekker, balen, kan er niks aan doen Mooie dromen laten komen, zie de maas gaan door de bomen Hele nachten met je samen, alles doen en niet voor samen, nooit genoeg van al die dingen, Marianne, kan er niks aan doen Mijn lieve Marianne, ga mee, ik wil met jou, Marianne, amor samen op de bank met z'n twee, tot heel die blinde nacht gaan door In de hand. Zie ik jou, dan ga ik schieten en beneden lijkt dat staan in brand. Mijn lieve Marianne, ga mee. Ik wil met jou, Marianne, Amor. mee. S'avonds op de bank met jou. Kom maar langs mijn heen. I'm gonna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 Van de heffen in de tuin Geen om het af te leren dan. Je weet het hè, alleen als die ijs en ijskoud is. Maar vanavond ben ik erbij Ook al sta ik op met een bonkende kop Natuurlijk nog, ontmoen. And Zo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 So I'm a healer and of